Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat ze hoe dan ook de stad Rafah gaan binnenvallen. De stad in het zuidelijkste puntje van de Gazastrook. Veel landen hebben kritiek op dat plan... omdat ruim een miljoen Palestijnen naar die stad zijn toegevlucht. Hulporganisaties zeggen dat zij geen kant op kunnen. Oud-commandant der strijdkrachten Marte Kruijf vraagt zich af of aanvallen dan wel haalbaar is. Je vecht boven de grond in flats, in gebouwen. Je vecht op de grond, maar ook onder de grond. In tunnels, riolen... We hebben de afgelopen weken gezien dat het een enorm intensief gevecht is. En dat wisten we ook. Maar als je ook nog moet vechten met allemaal burgers die daartussen doorlopen... He, waarvan je dus de kans hebt dat je nevenschade krijgt. Collateral damage. Dus burgers die sneuvelen of gewond raken. Ja, dat is bijna niet te doen. Buitenlandminister Bruin Slot noemt het essentieel dat er snel onderhandeld wordt over een wapenstilstand. In een stad in Colombia is een Nederlander dood op zijn hotelkamer gevonden. Schoonmakers vonden de man. Hoe die is overleden is niet bekend. Lokale media schrijven dat de man met twee vrouwen aankwam bij het hotel. En na enkele uren zouden die zonder de man weer zijn vertrokken. 13 taxichauffeurs houden een lange kater over aan carnaval in Den Bosch en Eindhoven. zijn 13 mannen opgepakt die feestgangers tegen betaling vervoerden... terwijl ze helemaal geen vergunning hebben. Ook werd een taxichauffeur aangehouden die wel netjes een vergunning heeft, maar in een gewone auto rondreed, omdat zijn eigen taxi kapot was. En de ellende bij Vitesse is nog niet voorbij. De Arnhemmers stonden uit bij Heracles met 0-2 voor, maar verloor uiteindelijk toch met 3-2. En daardoor staat Vitesse nog steviger op die allerlaatste plek in de eredivisie. Trainer Edward Sturing heeft het gevoel dat deze wedstrijd zijn ploeg door de vingers is geglipt. Omdat we heel goed begonnen aan de wedstrijd, we speelden gewoon uh, misschien wel het beste tot nu toen ik gezien heb. Uh, 2-0 voor... Eigenlijk hadden we uh, 3-0 voor moeten staan. Zoveel kansen kregen we ook. En we speelden gewoon heel erg goed. Ja, en uh, ja, helaas krijg je een rode kaart. En dat gooit de wedstrijd wel helemaal om natuurlijk. Dan nog even andere tussenstanden. FC Twente won met 3-0 van Excelsior. En speelde AZ met 0-0 gelijk tegen Almere City. Heb je nog het weer voor je? Op veel plekken regent het nog. Vanuit het zuiden wordt het droger. Maar later vanmiddag valt er zo nu en dan weer een buitje. En wordt het een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 We'll <laughs> be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 En dat was een swingende André Preven met Low op gitaar. Uh, dan heb ik nu een live opname voor u klaarstaan... opgenomen in de Greenwich Village Café à Go-Go uit augustus 1964. En wie spelen daar? Stan Getz, João en Astrid Gilberto. En deze opname, Meditation, daar horen we João zingen...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 Então tudo encontrou por essa própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou Pop pop pop oh oh pop pop pop oh oh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 Today Now he's gone Ja, dat is de wegstervende van de stem van Helen Merrill met MI Blue. Dan staat er nu klaar een beroemde tromboneduo, JJ Johnson en K. Wending. Van een van hun beroemdste LP's, JNK. Ja, we gaan terug in de tijd, een Savoy-opname uit 1957. Maar nog steeds qua muziek zo fris alsof het vandaag gespeeld werd.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 Strong, the man I love When he comes my way I'll do my best to make him stay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 Warton van de CD New Moon Daughter uit 1995 ga ik voor u draaien als laatste nummer voor de nieuwsberichten Find him